Of de film... Porcelaan isoshitsu kuchentaart is neurodermetisch in Brokkenvall... ...im café Stroelen is alles alles ganz teuer. in your belts. Erik van Lieshout vanavond om kwart over acht... ...Nederland 2 in Februar Zomergasten. Wie je mening heeft, wordt opgesloten en zelfs mishandeld of verkracht. Dit is het lot van activisten, kunstenaars en bloggers in het Midden-Oosten. Hivos steunt mensen in hun roep om vrijheid...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 De laatste 40 minuten van ons programma zijn gereserveerd voor bijzondere historische afleveringen van het helaas verdwenen VPRO-radioprogramma Ongehoord. Waarin programmamakers op reis gingen om hun verhaal te vertellen over een plaats of gebeurtenis. En vandaag is dat het eerste deel van het prachtige programma uit 1997 over het eiland Tristan da Cunha. Maar eerst gaan we luisteren naar De Gouden Jaren, de keuze uit het VPRO-radioarchief van archivaris Nienke Vijs. En in dit achtste deel wordt voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse radio rechtstreeks de liefde bedreven. Met name onder de medewerkers van het gebouw was er begin jaren negentig veel zorg over de toekomst van de Nederlandse radio. De zenderkleuring op de radio vanaf begin jaren negentig leidde steeds meer tot het uitzenden van gelijksoortige radioprogramma's. Een eenheidsworst dus. Op 31 mei 1991 ging het gebouw op zee. Aan boord van MS de Mercure voor de kust van IJmuiden... werd de hele radiodag besteed aan de toekomst van de radio... onder het motto Radio is het wekken van illusies. Dat alles gezien kan worden. Grenzeloze verbijstering. De wereld van de illusie. Veren achter ons ligt nu Heimuiden. Wat nog duidelijk te zien is, zijn de hoge ovens die, als een dadaïstisch kunstwerk aan de horizon. Grote walme rook, witte rook, uitbraken. Die scherp afsteken tegen dat immense grijs daarboven. De illusie. Muziek. Zo werkt dat bij de radio. We zijn goden. We kunnen beelden oproepen. De illusie. Je kunt alles oproepen. Alles. Ik heb, ik heb in mijn zak heb ik een cassette. Die heb ik, Toen ik hier aan boord kwam heb ik die meegenomen. En die cassette... Die ga ik nu eens starten. Ik loop naar de cassette recorder toe. Ik leg hem hier neer. Ik haal, maak het doosje open. Ik haal de cassette eruit. En ik schuif hem nu in een cassette recorder. Want één aspect, dat is het aspect, aspect van de erotiek op zee. Dat, daar wil ik wel eens iets van horen. En het bandje zet ik nu in de cassette-recorder en ik start hem. Adriaan Morin, je wilde een verhaal voorlezen. Ja. Het speelt Hier... niet helemaal op zee. Het speelt niet echt op zee. verhaal wordt gezocht in een boek. Plantage Muidergracht. Het nee, is niet uit een boek, het is een nieuw verhaal. Ongepubliceerd. En het heet Een Oosterse Adolescent... Uh, uh, Adriaan, wat ja? wij net hoorden, wat? voordat jij begon, soms kan de werkelijkheid de illusie achterhalen. En dat is net gebeurd. Want hier staan Emmy en Kok de Jong. Kom even dichtbij. Kom hier zitten. Want illusie? Het was geen illusie? Nee, het was werkelijkheid. Uh, We hebben het echt uh, gedaan. Echt even een lekker nummertje gemaakt. Grind in het vooronder. Ja. Ja, ik sta daarna tegen. We moesten vrij abrupt op mee ophouden en naar boven komen. En dan nu met die, uh, dat gedeins van het schip. <lacht> ben ik nog niet helemaal te ouder. Doen jullie dat op commerciële basis? Of? Uh, soms wel, ja. Waar? Ja. Uh, ja, kom, uh, we doen het wel voor video's, op, uh, op ja, video en film of uh, voor fotoseries. Voor de illusie van anderen? Ja, voor de illusie van anderen, ja. dat is leuk toch? Ja, wat ja, moet je daarvoor zeggen, dat is gewoon leuk. Nou, denk dat de, wat de illusie is voor anderen is werkelijkheid voor ons en dat vinden wij toch wel een hele, hele ideale combinatie. op de saxofoon Leo van Oostrom en nu hoorde Stan van Hauke... als presentator van Het Gebouw op Zee op 31 mei 1991. In onze serie Gouden Jaren. Voor bronnen en achtergronden verwijs ik u naar het internet... vpro.nl goudenjaren. Volgende week in het laatste deel 9. Aandacht voor de zorgen van VPRO-medewerkers wederom voor de afbraak van de radio... met een ongekend felle aanklacht tegen de bobo's in Hilversum. We gaan zo dadelijk verder met Ongehoord... maar nu eerst even uw aandacht voor het volgende. Jan Mulder, Antoinette Herzenberg, Arjan Ederveen, Cornald Maas... Margot Ros, Wilfried de Jong. Philip Frederiks praat met hen aan de hand van spraakmakende fragmenten... uit 60 jaar tv-historie. In Vierkante ogen, dagelijks op Geschiedenis24. Ja, ging het voor u een beetje snel? Het komt er dus op neer dat ons themakanaal Geschiedenis 24 de komende week uitgebreid stilstaat bij het Nationale tv jubileum Het gaat om de zesdelige serie Vierkante Ogen, waarin gastheer Philips Frerix dagelijks twee gasten ontvangt en met hun vaak nooit eerder vertoonde fragmenten bespreekt van zes subgenres. Elke uitzending wordt bovendien één keer op Nederland 2 uitgezonden per dag om tien uur. En daarna is het on demand te zien op de website. Ik geef u nog heel even een overzicht... Er vielen net wat namen, maar dinsdag de 23 e gaat het om nieuws... en actualiteiten met Karel Kuil en Antoinette Hetsberg. Woensdag de 24 e over comedy en satire met Margot Ross en Arjen Ederveen. Donderdag de 25 e over jeugdtelevisie met Tim Haars en Idenke Houtman. Dinsdag de 30 e over amusement met Berend Boudewijn en Guus Verstraten. Woensdag de 31 e over talkshows met Bert van der Veer en Cornat Maas. En donderdag 1 september ook weer om 10 uur over sport... met Jan Milder en Wilfried de Jong. Bovendien kunt u Philip Frederiks ook na de zomer nog bij OVT horen... als onze tijdelijke gastcolumnist, meestal rond de klok van half elf. Dan gaan we verder met Ongehoord. Deze zomer hoort u tot eind augustus historische afleveringen... uit het archief van het vroegere radioprogramma Ongehoord. Tussen 1995 en 2001 reisden radiomakers als verhalenvertellers... voor Ongehoord de hele wereld rond... naar bijzondere locaties voor uitzonderlijke gebeurtenissen. Niet om te interviewen, maar om in eigen woorden en geluiden verhaal te doen. Ja.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 ...haringvisserschepen met een platte bodem... ...die hier in tientallen op een rij op het strand getrokken werden... ...want er is hier in Katwijk geen haven... ...dus de enige manier om die schepen aan land te krijgen... ...was gewoon ze hier op het strand te trekken. En waarom wil ik dat nou weten? Ik wil het leven proberen te achterhalen... ...van een van de vele Katwijkse vissersjongens... ...een zekere Pieter Groen, die hier in 1808 geboren is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 12 september 1889, dus geschreven op een moment dat Pieter Groen al 81 jaar oud was. En het eerste hernieuwde contact tussen Pieter Groen en zijn familie. De brief is gericht aan zijn zusje Pietje. En die brief heb ik hier teruggevonden in het archief van Katwijk. En daar wil ik nu een stukje uit voorlezen. Lieve Pietje...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 die daar namens Engeland de baas is... en dat er nog 71 nazaten van Pieter Groen op Tristan wonen nu. Nazaten die nu weliswaar Green heten want het eilandje is Engelstalig... maar het zijn wel degelijk directe afstammelingen van Pieter Groen... die hier dus in 1808 in Katwijk geboren is. Dan nou was dat bepaald niet eenvoudig om die toestemming te krijgen... want het blijkt dat ze in principe geen bezoekers willen ontvangen... Toerisme is sowieso al uitgesloten. En andere buitenstaanders moeten eerst een uitgebreid verzoekschrift indienen... voordat ze worden toegelaten. Nou, dat heb ik dankzij de nieuwe satelliettelefoon... die ze sinds een paar jaar hebben, heb ik dat toegelicht... en heb ik verteld wat ik precies wil komen doen. Daar hebben ze een jaar over moeten vergaderen. En uiteindelijk heb ik dan de toestemming gekregen... om naar Triestand te mogen. En wat nog veel mooier is...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 Ja, ja. Dit moet het dan zijn hier in de haven van Kaapstad. De MV Hekla, de motorvessel Hekla. Het schip waarop ik de komende zeven dagen naar Tristan da Cunha zal moeten varen. En eerlijk gezegd was het wel even schrikken toen ik die boot voor het eerst zag. Want ik had toch een, een groot zeewaardig schip verwacht... ...omdat we dwars door de zogenaamde Roaring Forties moeten gaan varen... ...de woelige zuidelijke oceaan rond de 40ste breedtegraad... ...berucht vanwege de zware stormen die daar regelmatig plaatsvinden... ...en dan kom ik hier op een bootje van zo'n meter of 50 terecht... ...wat niet veel meer is dan een kustvaarder... ...en dat blijkt inderdaad ook te kloppen, deze boot is ooit gebouwd in IJsland, heb ik net gehoord. Vandaar dat hij Hekla heet. Genoemd naar een vulkaan op IJsland. En dat is wel een aardige toevalligheid. De boot is dus genoemd naar een van de meest noordelijke vulkanen in de Atlantische Oceaan. En hij zal me brengen naar een van de meest zuidelijke vulkanen in die oceaan. Het eilandje Tristan da Cunha. Allebei vulkanen ook die recentelijk nog zijn uitgebarsten, heb ik begrepen.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 zit hier bovenop de machinekamer. Als ik de deur open doe, dan kan je dat goed horen, denk ik. Niet. Dat is dus de machinekamer. En ik vraag me af waar ik in Jezus' naam aan begonnen ben, want het kraakt hier. En als ik als uit het raam kijk, dan zie ik een stuk door van die huidse hoge golven vanuit het zuidwesten recht op het schip afkomen. En uiteraard lig ik hier uh, gewoon doodziek uh, te wezen. Het enige wat ik direct weet te vinden vanuit de buurt, dat is uh, de wc. En verdere details daarvan zal ik besparen, maar wat moet ik in godsnaam op dat eiland? Kijk, dan gaat hij omhoog en dan duikt hij nu naar beneden. Dagen in deze storm hier en dan te bedenken dat ze, de bemanning gewoon zegt dat het een aardig windje is, maar helemaal niet wat ze wel eens hebben meegemaakt, een echte roaring forties. My introduction music. Hello, uh, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. Hello, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. This is Victor Sierra Brava Tango 8. Victor Sierra Brava Tango 8. Hello, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. This is the Eckler, Eckler, Eckler. Tristan Radio, Eckler. Listening 12432. Listening 12432. Good evening. Give us a call, please. Over. Eckler, Tristan Radio.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 ...prachtige sturen door hier boven... ...met heel veel gepoetst koper nog... ...en prachtige hendels met de meest onbegrijpelijke opschriften in het IJsland ...en met ook nog een fantastische oude spreekbuis... ...zo'n koperen buis waarmee je hier van boven met de machinekamer beneden kan praten... En jammer, jammer, jammer, hij doet het niet meer. Hij schijnt ergens verstopt te zitten, dus ik kan hem niet laten horen. Maar hij zit er wel en hij glimt je nog tegemoet. Ja, go right there, don't Ja, um, I don't know if she down and gave to a little baby the night. A little baby on night, I don't know if she's already no, I just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 Kaapstad richting Tristan da Cunha. Tristan is nog drie dagen verder naar het westen. Kaapstad ligt nu drie dagen naar het oosten. Als je drie dagen naar het noorden zou varen, kom je in sint Helena terecht. En als je nog drie dagen hier vandaan naar het zuiden vaart, dan kom je op de Zuidpool terecht. Het enige kunstlichtje, dat is de lamp helemaal in top van de mast van de Hekla.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 I don't know, fine Ian, things are okay here man, a uh, little bit of a northerly, little bit of a northerly, north slightly to the west, a little bit of a breeze for the past 24 hours with us, very very little swell, we're doing okay man, the passengers is all sort of up and about, uh, let's say practically everybody is around, so the weather's beautiful this side, uh, Ian, at the moment uh, we can't complain, what's it like your side, over? Yeah, yeah, and we've just uh, we've just crossed the meridian about two hours ago. Uh, we've crossed the uh, meridian about two hours ago. So I reckon, I reckon, say uh, come Wednesday morning very early, if the weather holds. Ian, if Benny would like to have a word with John, I've got John up in the bridge here with me. If he'd like to have a word with John, he's more than welcome me Eugene het is de derde dag op de Hekla. Het weer is, godzijdank, nog steeds rustig. En we zijn zojuist de nulmeridiaan, de Greenwich Meridiaan, overgestoken. En dat betekent dus dat we niet meer Oosterlengte varen, maar nu Westerlengte. En Tristan ligt op 11 graden lengte, Dus we hebben nog uh, een aantal graden te gaan. Um, behalve mijzelf zijn er nog drie passagiers. Waaronder het uh, echtpaar Young. John en Greta Young. En John Young die zit nu aan de boordtelefoon te praten met Benny Green. En dat is eigenlijk gewoon Benny Groen. ...de achter, achterkleinzoon van Pieter Groen... ...die dus in 1836 op Tristan da Cunha is aangespoeld... ...en wiens spoor ik probeer te volgen. En die Benny Green is de huidige directeur van de visfabriek op Tristan da Cunha... ...de fabriek waar de kreeftestaarten ingevroren worden... ...en daarna via Kaapstad vooral naar Amerika en Japan geëxporteerd worden... En John Young die zit nu op de boot om in Tristan onderhoud te verrichten aan wat machines in de visfabriek. Het is een heel merkwaardig stel, die, die John en Greta Young. Ze komen uit Rhodesië, zoals ze zelf zeggen, niet uit Zimbabwe. En ze zijn dus al vanaf 1969 een aantal jaren op Tristan geweest. En ook later zijn ze daar nog regelmatig teruggekeerd. Ja, en die vrouw van hem is ook een heel merkwaardig type. Ze heeft twee... Uh, ...van die vreselijke schoothondjes bij zich. Een uh, poedel en een uh, pekineetje, geloof ik. En als het weer het toelaat, loopt ze daarmee te paraderen... ...hier uh, op het voordek tussen de oliedrums in. En dat poedeltje, dat ziet er echt belachelijk uit... ...met twee grote roze strikken in zijn haar... ...en zelfs zijn teennagels. die heeft ze helemaal roze geschilderd... Dat tot de grote hilariteit van de bemanning hier aan boord. En Dat ziet er inderdaad volstrekt belachelijk uit. Roger, Roger, Benny. Er is niets more from this side except to wish you guys a good evening. From me, I'll say bye for now, and you guys keep well, over. Okay, Benny. Fine, fine. Thanks a lot. Thanks a lot, uh, Benny. All right, Benny. We'll hear you in de morning. Uh, Als de jonge Fransman er uh, is, around, if naar uh, ja, de come on komen, the kan Laurent? Ja, doen. Nee, Laurent? nee, nee. là nee, Non, nee. depuis hier. nee, premier jour était très très dur mais là ça va, je m'habitue, nee, presque plus nee, nee, nee, nee, Ja, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Française, en ook dat is weer een merkwaardig verhaal hoe die hier op die boot terecht is gekomen. Ze praat nu met haar vriend Laurent die al op Tristan zit. En die zit daar al vanaf juni. En dat is des te merkwaardiger omdat er in principe helemaal geen buitenstaanders worden toegelaten op Tristan. Maar zij schijnen een paar jaar geleden in Kaapstad iemand van Tristan te hebben. En daar is dit bezoek nou uit voortgekomen... Ze waren van plan om allebei al in juni naar Tristan te gaan, ook op deze vissersboot. Daar was toen nog maar één plek voor een passagier over. Vandaar dat hij daar nu al zit en dat Carol dus nu pas op de eerstvolgende gelegenheid op de boot zit om ook naar Tristan te gaan. En om daar dan samen met haar vriend nog een paar maanden te blijven. Zij gaan pas, als het goed is, in januari weer terug naar huis... Maar voor haar is dit dus een weerzien met haar vriend die ze dus nu al drie maanden eerder heeft zien vertrekken. En die dus nu al drie maanden op Triestan zit. En met wie het naar de berichten die ik hoor uitstekend gaat daar. Wat dat betreft valt het wel mee met de eenkennigheid van het eiland. Hij is er in elk geval in geslaagd om zich daar behoorlijk thuis te voelen. Als ik de berichten van haar daarover mag geloven. Het is vandaag maandag en dat betekent dat ik precies vijf dagen onderweg ben nu met de MV Hekla, de Motor Vessel Hekla. En nadat het zo'n drie dagen lekker rustig weer is geweest is het vannacht weer opeens gaan stormen. Maar desondanks, het, waait, het is nu ochtends, het waait nog steeds ben ik helemaal naar het bovendek geklommen. Ik voel me eerlijk gezegd enigszins wel een beetje een held. Ik zit hier nu uh, zeg maar naast de schoorsteen waar de grote rode T op is geschilderd van uh, Tristan Investments, de maatschappij die deze boot beheert. En aan de andere kant staat hier uh, de reddingsboot. Ik ben hier naar boven geklommen om eens even te beschrijven wat hier verder op dat schip gebeurt. Want hiervoor, waar het grote vrachtruim is, daar liggen nou, zeker honderden metalen kooien. Dat zijn kooien van ongeveer een meter lang en breed en een halve meter diep. Daar zit een net omheen en met die kooien daar wordt straks uh, drie maanden lang kreeft mee gevangen. Maar dat schijnt vreselijk te zijn, heb ik gehoord van de vissers. Want ook al uh, waait het windkracht 8 of 9, die boten die, uh, worden uitgezet en er moet mee gevist worden. Ik heb ook met een paar vissers daarover gesproken. Maar ik vroeg wat er nou gebeurt als je daar uh, midden op die Zuid-Atlantische oceaan uh, ziek wordt... en uh, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis zou moeten of als je familie komt overlijden... of wat voor andere rampen die er allemaal uh, kunnen gebeuren als die iets dus op, op deze verlaten oceaan uh, voordoen. Nou zegt hij dat is heel simpel. Als het een officier is dan uh, varen we naar huis. Is het een gewone visser dan heeft hij pech gehad. En dan, ja, in het uiterste geval gaat hij dood. Op deze boot hebben ze dat nog niet meegemaakt. Maar op het zusterschip, de Tristania 2, die alle weken eerder is uitgevaren en die nu inmiddels bij Gough Island aan het vissen moet zijn, daar schijnt dat ooit een keer gebeurd te zijn. Een visser die een of andere ontsteking kreeg aan zijn maag en daaraan gewoon is doodgegaan. Ondertussen begint de boot nu niet alleen in de lengterichting te schommelen, maar nu ook wel degelijk van bakboord naar stuurboord. Dus ik weet niet of ik hier nou nog lang op het bovendek stoer moet zitten wezen of dat ik gewoon maar beneden zal gaan zitten. Om in ieder geval te zorgen dat mijn ontbijt binnen blijft vandaag. Nee, laat ik maar naar beneden gaan. Sorry, sure. Hello, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio, hello, Tristan Radio, Tristan Radio. Hello, good afternoon. Light in clear, light in clear. Um, so tell me, uh, how, tell me uh, all the passengers uh, are there, right? Yeah, no, the passengers are all floating around, uh, Ian. Uh, we've got a young lady here and then we've got a long, tall, solid gentleman here as well from, from the Netherlands. He's doing his thing here with his microphone. He hasn't got any video cameras with him. So I don't have my TV uniform on, over? I'm calling you, James. As I told you, I'm listening with you a couple of days ago. You caught away at the pool about an hour ago. From this sea, probably in this sea. Can I Ask again. Yeah, Oscar. just, all right, here's Joy. Have a word for Joy. I didn't get you so clear. You say somebody died, Dale, huh? Yeah, I'll okay, so let you. Let's Oh, yeah, you talk. Uh, who did you say passed away? Over. Let me, let me pass away. She's been in hospital for a... That's get good now. She passed away early this morning. Get about there. off to three o'clock. Oh, I'm very sorry to hear that. Uh, please pass our condolences on from myself to myself to um, Donald and Pierce and Uncle Ken and...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 En uit wat ik gelezen heb, weet ik dat zij de oudste inwoonster van Tristan was. Zij was 96, ont Lizzie rogers Hagen, zoals ze helemaal heet. En ik had haar tol graag willen ontmoeten omdat zij de enige inwoonster van Tristan was... die Pieter Groen bij leven en welzijn nog gekend moest hebben, al was het maar op het randje...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 On the starboard side you see that white cloud Tristan has got a very very high peak You see the white that must be it There it is it's 50 miles off now if you look over there if you think, then you can see it stand outside on there it is yes that must be it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 ...dat dit best zo nog een hele week kan duren voordat de wind eindelijk draait of een beetje gaat liggen. En een rotspunt hier links van ons, waar we ook op uitkijken... ...die schijnt zelfs de naam te dragen, Down Where The Minister Landed His Things. Omdat daar ooit een dominee aan land gegaan schijnt te zijn... ...nadat hij ook hier een week voor anker had gelegen. Ja, en als ik dat nu zo zie, die beukende golven daar op die rotskust... Dan, dan hoeft er, wat mij betreft, hier geen uh, rotspunt te komen met de naam Down where the Dutchman landed his things. Want volgens mij uh, sla je hier gewoon te pletteren als je nu zou proberen aan land te komen. Nou ben ik nog uh, redelijk rustig uh, in al dat wachten. Maar voor de drie andere passagiers begint het uh, echt een uh, tantalus-kwelling te worden. Vooral met Carole, de, de Française. Daar krijg ik echt medelijden mee. Zij is naar Tristan gekomen om zich bij haar vriend te voegen die hier al vier maanden zit. En die vriend die staat inderdaad al de hele dag bij de haven te zwaaien. Maar Carol, de arme Carol, die is inmiddels zo overstuurd dat ze absoluut niet meer in staat is om terug te zwaaien. Zij zit alleen nog maar huilend beneden in haar hut. Ja, en dan hebben we ook nog John en Greta Young met... Vooral Greta, die is ook helemaal door het lint gegaan. Die loopt maar te schelden en te Dieren de hele dag. Vooral uh, op de kok, en de, de steward, Quinte, de, de begeleider van ons. Want eten doet ze al dagen niet meer. Daar heeft ze overigens wel een beetje gelijk in. Want het eten hier aan boord, dat is inderdaad niet te vreten, Zo vet en zo vies als dat is. En dan te bedenken dat ze daar, op triest hier uh, 500 meter vandaan, zich elke dag volvreten aan, uh, aan de kreeft. Maar goed, dat moeten we dus nog maar even opwachten. Maar bovendien, en dat is voor uh, Greta het ergste, heeft de kapitein verboden dat haar twee schoothondjes nog langer op de banken mogen zitten in de eetruimte, omdat uh, alles anders onder de haren komt. Ja, en die arme beestjes die moeten nu de hele dag buiten hier op het schommelende dek in de wind zitten. En of ze dat uh, volhouden, dat uh, vraag ik me inderdaad af.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 Maar ook dat heeft ze nog niet kunnen vermuren om ons van boord te komen halen. En het erge is, ze antwoorden nu zelfs helemaal niet meer op de oproepen die we over de radio doen. Pik de Sierra Brava Tango in, Pik de Sierra Brava Tango in. Hallo, Tristan Radio, Tristan Radio. Tristan Radio, this is the Hector, Hector, Hector. Tristan Radio, Hector, listening one, two, four, three, two. Listening one, two, three.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 De morning school haas in Ongehoord. op weg naar Tristan da Cunha. En wilt u van dit programma een CD bestellen? Dan kan dat. Dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444600. ten namen van de VVO in Hilversum. onder vermelding van Ongehoord. Volgende week, deel 2. Tristan Cunha in de laatste aflevering van OVT in de Zomer. Dit was het wat ons betreft voor vandaag. Na ons omroep Max met de perstribune van Govert van Brakel... waarin hij Peter-Jan Rens ontvangt over zijn comeback bij de tv... en Riemer van der Velde, de erevoorzitter van Heerenveen. Wat ons betreft tot volgende week. Tot dan, een prettige zondag. Dag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over... ...aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Dit is Radio 1.